De rechter zei zojuist dat dat wat er in Rawagedé gebeurd is, dat is zo ernstig. Daar zijn 431 mannen vermoord door Nederlandse militairen. En de Nederlandse staat die heeft een hele afwachtende houding uh, aangenomen. Nou, nu de nabestaanden om erkenning vragen en daaruit voortkomend ook een schadevergoeding... zei de rechtbank, is het onaanvaardbaar om een beroep op verjaring te doen? Excuses van Nederland zijn er nooit gekomen. Wel is spijt betuigd over de gebeurtenissen in Ravagedè. Op Eindhoven Airport zijn 187 passagiers uit een vliegtuig gehaald... omdat tijdens de taxiën rook uit een van de motoren kwam. Het vliegtuig van Transavia stond op het punt om te vertrekken naar Palma de Mallorca. Door een olielekkage kwam er rook uit de motor. De passagiers zijn opgevangen in een hal op Eindhoven Airport. Op de Duitse rivier de Hoente is een Nederlands vrachtschip in tweeën gebroken. Het schip blokkeert de volle breedte van de Hoente, een rivier die overgaat in de Wezer... Het binnenschip zou door de sterke stroming tegen de kant zijn gevaren en klem zijn geraakt. De schipper en zijn familie konden op tijd van boord. Het Nederlandse vrachtschip vervoerde 1100 ton erts. Bergingswerkers proberen te voorkomen dat er erts of olie in het water terecht komt. We hebben nu uh, praktisch op beide zijden van het schip gezet. En is er maar die gevaar geban. Er is nog geen schadstof uitgetreden. Door het gedwongen omvaren zijn schippers nu twee dagen langer onderweg. De berging van het schip gaat mogelijk twee weken duren. NRC Handelsblad wil binnenkort ook een ochtendeditie uitgeven. Abonnees krijgen dan de mogelijkheid te kiezen... of ze de ochtendkrant of de middagkrant willen ontvangen. In de winkels zal alleen de ochtendkrant worden verkocht. Uitgever Hans Nijenhuis zegt dat die stap nodig is... om nieuwe lezers te trekken, ook al blijft het dezelfde krant... Vrijwel dezelfde krant. Je zou nog kunnen zeggen breng dan die hele krant naar de ochtend. Maar 70% van de huidige NRC Handelsblad lezers willen hem in de avond. Dus toekomstige potentiële lezers willen hem in de ochtend. De huidige willen hem in de avond. Oplossing, maak er twee. Nijenhuis nee, hoopt nog dit jaar de ochtendeditie te lanceren. De redactie van de NRC mag zich in de komende weken nog uitspreken over het plan. Dan het weer in het noorden overwegend bewolkt en af en toe wat regen. In het midden en zuiden droger en ook af en toe zon. Middagtemperatuur rond 17 graden. Morgen en overmorgen droog en geregeld zon. AWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen, vooral in de Randstad. Nu al tien files. Twee vallen erop. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen het Rinkwaard Aquaduct en Hoofddorp, drie kilometer. Na een ongeluk, twee rijstokken zijn dicht. En bij Rotterdam dreigen problemen aan de zuidkant van de stad. Daar is een ongeluk gebeurd op de A16 naar Breda. De weg is dicht bij het Ridderkerk. Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven... die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen...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 En wij beginnen, of eigenlijk wij gaan door... met ons Euroforum vanuit Straatsburg. Voor het nieuws hoorden u de twee leden van het forum al even. Thijs Berman, lid van het Europarlement voor de Partij van de Arbeid... en Wim van der Kamp, lid voor de, van datzelfde parlement voor het CDA. En bij hen zit onze eigen Mr. Europe, Fred Stroobans. Fred, uh, uh, debat vandaag in het Europese parlement... het zal niemand verbazen, over de Europese schuldencrisis... Um, Allerlei dingen natuurlijk gezegd. Ik wilde er één belangrijk ding uitpikken. Namelijk dat de commissievoorzitter Barroso gezegd heeft dat wat de commissie betreft het uitgeven van euro-obligaties er echt van gaat komen. Dat dat volgens hem de enige structurele oplossing is voor de hele crisis in het eurogebied. Nou, toch een deel van de structurele oplossing. Uh, dit is nieuw. Nou, Hij heeft in het verleden ook al wel een hint gegeven dat dit uh, zou kunnen gebeuren. Met name een aantal partijen in het Europese parlement is daar vragende partij voor. Uh, bijvoorbeeld uh, de leider van de liberale Guy Verhofstadt uh, vindt dit de structurele oplossing. Leg nou nog eens uit. Van, bar, ja, Leg eens uit bar, waarom Waarom is het nou het nou, uitgeven kijk, van de deze... euro-obligaties? Uh, uh, uh, het heeft er, het heeft ermee te maken dat uh, financiële markten enorm veel rekening houden met het volume geld en schuld uh, dat uh, achter zo'n obligatie staat bijvoorbeeld de amerikaanse federale overheid die heeft voor ongeveer 6500 miljard dollar schuld uitstaan ja. nou dit is een enorm bedrag dat is zo'n enorm bedrag dat daar nauwelijks tegen gespeculeerd kan worden ja. dat betekent dat ondanks het feit dat de vs zo'n hoge staatsschuld uh, heeft uh, dat ze toch maar 2% rente daarover betaalt. Stel, stel nou eens voor dat we dat bijvoorbeeld met een deel... van alle schulden van alle eurolanden zouden doen. Dan creëer je een, een enorme hoeveelheid geld... waardoor dus de rente uh, die al die landen moeten betalen... veel lager uh, zal liggen dan nu het geval... Is, alleen dat bijvoorbeeld landen zoals Duitsland en Nederland bang zijn... dat zij dan misschien wel net een iets hogere rente zouden ja, moeten ja. betalen. Berman, en daarom liggen zij altijd dwars. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid, dit klinkt eigenlijk best... als een. het is inderdaad al eens eerder gezegd, maar nog maar weer eens zo uitgelegd... als een konijn uit de Hoge Hoed. Het is <lacht> veilig. Nou ja, het is voor een sociaaldemocraat altijd prettig... als, als mensen sociaaldemocratische ideeën overnemen. In oh, 2009, u had het al gedacht. Nee, ik niet. Ik, ik helemaal niet. Ik neem het ook graag over van ja. andere sociaal-democratische leiders... die dat twee jaar geleden al hebben voorgesteld. Well, kom nou maar met euro-obligaties, dan staan we samen sterker. Mm -hmm. Dat is ook het idee wat Fred ons helder heeft uitgelegd net. Um, ik denk dat het ervan zal komen. De vraag is alleen wanneer en niet ja. de vraag of. En daar moeten hele heldere voorwaarden bij zijn. En het probleem dat Nederland en Duitsland nu... een hele lage rente betalen op de wereldmarkt... omdat ze zulke ijzersterke economieën hebben... zo'n ijzersterke exportpositie... ik kan me voorstellen dat Nederland en Duitsland iets van kleine compensatie zouden kunnen bedingen. Ja? Omdat hun eigen verlies bij, bij zo'n operatie niet te groot zou zijn. Maar het voordeel voor Nederland en Duitsland zou immens zijn. Dat staat er tegenover en dat kun je ook als compensatie zien. Het voordeel is een Europese financiële situatie en economie die stabiliseert. En als we iets nodig hebben, dan is het rust en stabilisering... voor de werkgelegenheid van ons en onze kinderen. Zo is dat. Wim van der Kamp van het CDA. Kunt u dit onderschrijven? Nee. Sta is de christelijke... Nee! Nee, Leg uit. Is echt, dit is echt de verkeerde, verkeerde discussie op het verkeerde moment. Ja, omdat het, omdat kijk, ik ben het, voor het is. voortdurend is. Nee, exact. Dat is één. Leg uit. Maar uh, even een paar dingen op een rijtje. Ik ben het volstrekt eens met de lijn van Rutte en de Jager. Eerst moeten die begrotingen op orde komen. Ten tweede moeten de landen die zoveel schuld hebben... Hè, kijk even naar wat we net over Italië hoorden... Ja. die moeten hun economie herstructureren. En dan is eventueel de derde fase herfinanciering van de staatsschuld. Want wat we doen met die euro-obligaties... Uh, Fred heeft dat inderdaad helder uitgelegd... Ja. dat is een goedkopere vorm van herfinanciering van de staatsschuld. En de heer Verhofstadt die maakt in dat opzicht een kardinale denkfout... door steeds achteraan de discussie te beginnen... Eerst moeten die begrotingen op orde, economieën moeten worden hervormd en dan heb je wellicht nog uh, die euro-obligaties nodig. Maar als je nu zegt, we hebben een goedkopere vorm gevonden die overigens uh, Duitsland en Nederland meer geld kost en vervolgens gaan die zuidelijke Europese landen weer achterover zitten, ja jongens, dan komen we van de regen in de drup. Dus ik vind dit echt een volstrekt verkeerd nou, nou, nou. signaal op dit moment. Nee, ik denk dat de, de nederlandse regering opereert in deze eurocrisis incompetent als een stel onervaren jongetjes en meisjes op de internationale markt en die incompetentie die straalt er vanaf in de in het zwalkende beleid uh, dan eens nee zeggen dan, dan uiteindelijk natuurlijk toch ja tegen een grieks steunplan uh, het, het, het aarzelen over de manier waarop nederland in zo'n plan zal stappen ik denk dat de nederland ook in zijn berichtgeving natuurlijk zwalken uh, lekken sowieso zelfs dat andere Nederland nu maar niet meer op de hoogte stellen. Kortom, de Nederlandse regering is niet zo te vertrouwen in deze crisis. En de regering voedt het wantrouwen in de euro, voedt het wantrouwen in de Europese economie. Dus dat is de oplossing niet. En nu tegenstribbelen, tegen een verdere samenwerking op financieel gebied, denk ik, is het paard achter de wagenspannen. De markten zullen ons de tijd niet geven om te wachten tot de financiële uh, huishouding van de lidstaten op orde zijn. Ik denk dat de markten zich juist zullen kalmeren mm -hmm. en rustig zullen worden als we tonen, ja, we zullen aan euro obligaties beginnen. En dan ben ik het met Wim van den Kamp eens... dat er hele strenge eisen bij moeten zijn over begrotingscontrole... over op weg zijn naar een gezonde overheidsfinanciën... voor elke eurozone-lidstaat. Dat spreekt vanzelf. Fred, mag ik uh, jou vragen? Dit ging om een, wat, om een structurele oplossing, hè, voor later. Heeft Barroso ook iets gezegd over acute oplossingen? Bijvoorbeeld over de positie van Griekenland nu... en over een mogelijk failliet. En over die incompetente nou. politieke leiders... waar die zelf ook toegerekend wordt, overigens... die er maar een zootje van maken. Ja. Ja. Nou, wat Barroso in eerste instantie wil. en wat wel acuut noodzakelijk is. er liggen twee dingen op tafel. Op 21 juli hebben de staats- en regeringsleiders. allerlei afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak die ze gemaakt hebben. is dat er dus een, een stabiliteitsfonds komt. Ja. dat flexibeler, dat, dat uitgebreider zal zijn. waarmee je bijvoorbeeld Griekenland kunt helpen. maar bijvoorbeeld ook banken kunt helpen. die in de problemen komen, bijvoorbeeld door vergiftigde. Is dit, obligaties. is dit niet al achterhaald? Nee, want, door het want feit dat moet je ...geratificeerd worden. Dat, moet, dat ligt er nog steeds. En dat is nog steeds door al die landen, door die 27 landen niet geratificeerd. Nu ligt Slovakije weer dwars, omdat er een klein partijtje in de regeringscoalitie niet wil uh, dat dat uh, gebeurt. En dan ligt er een tweede dossier klaar, hier op tafel zelfs in het Europese parlement. Mm -hmm. Dat is die beroemde six-pack. En uh, waarin de Europese Commissie eigenlijk de macht zal krijgen om streng de begrotingen te controleren. Ja, maar dit is allemaal niet voor nu. Nee, ja, nee, dat, wil... ja, nee dat, is nu, dat is wel voor nu. Alleen dat dat er al heel lang ligt en uh, dat daar geen vooruitgang in komt. Op dit moment, achter gesloten deuren in het Europese parlement... wordt er onderhandeld tussen het Europese parlement, de Europese commissie... Uh, en de lidstaten over de invulling van dat six-pack. Er is nog steeds geen compromis en eigenlijk over twee weken... moet hier op dezelfde plek eigenlijk het Europese parlement daar zijn zegen over geven. Okay. Maar het blijft maar traineren. Uh, dat Wim is het probleem. Ja, u, legt, uh, u legt vanuit Hilversum, denk ik, heel exact de zwakte van Europa bloot. Op dit moment oh, praten sorry. wij hier over... Nou, dat vind ik juist heel goed. Nee, nee, ik, kom op, wij zijn hier uh, niet alleen ingehuurd voor de pro-Europese geluiden, maar ook voor de kritische geluiden. Natuurlijk. Kijk, als je ziet, uh, op, uh, we, we lopen nu langs, de, langs het randje van de afgrond met die euro. Dan zou je toch als Europees parlement moeten zeggen, we blijven een paar dagen langer in uh, Straatsburg en we stemmen komende vrijdag over dat six-pack. Daar zijn we nu een half jaar over aan het onderhandelen. Je ziet dat 3% van de Europese economie, die zit bij die. Grieken. En die zijn nu al mijn, bijna acht maanden bezig om de financiële positie van die euro te ondermijnen. Oh, no, no, probleem, no. Hetzelfde probleem is er met die besluiten van hetzelfde probleem is er met die besluiten van 21 juli. Iedereen komt in paniek in de zomer bij elkaar... Hè, want het was hoogzomer op dat moment... althans het regende, maar de tijd was hoogzomer... er worden besluiten genomen... en wat Fred nu net ook zei... de Sloaakse regering die zegt... ja, wij zijn er pas aan toe op 1 december 2012. Als... Uh, uh, Griekenland vandaag of morgen failliet gaat. Dan zullen er weer duizenden krokodillentranen gehuild worden. Maar ik vind dat de Europese leiders, en daar reken ik mezelf dan ook even toe als ja. lid van het Europees Parlement. de sense of urgency. Mm -hmm. nu niet goed oppakken. Barroso praat met zijn eigen mensen. Meneer Van Rompuy is een soort, ja, een soort uh, uh, uh, generale kapitein geworden... die mag uh, uh, reizen tussen Parijs en, uh, en Berlijn. En het Europees Parlement onderhandelt verder... over de meest onmogelijke details. Meneer Berman. Meneer de, Berman de brandweer nu. is gebeld, maar die komt niet... want we zijn aan het vergaderen. Thijs -Berman. En, de, en de brandweer komt niet, want de Nederlandse regering... staat op de rem en houdt de handrem ook ja, je stevig je in de hand. Dat lijkt kijken mij ook. Nou Europees Nee, nee, nee je oh, jij hebt het de over de retoriek over die Nederlandse regering uit te strooien. Geef de vertraging. nou oplossingen ja? voor de korte termijn. Prima, je hebt het over de vertraging die wij als Europees parlement zouden opleggen in dit hele proces. Wat je ziet is dat de echte vertraging ontstaat door de Duitse regering, die zich ontzettend in de problemen weet, electoraal. Dat, dat Merkel heeft de grootste problemen uit te leggen aan CSU en FDP, dat we echte Grieken zullen moeten helpen. Dit Willen soort we onze details, eigen, daar heeft de Europese burger niks is aan. geen detail, oplossingen. Is Oplossing. geen we willen de Griekse economie redden, want onze eigen economie hangt er vanaf. Zo simpel is het. het, het en dan is de vertraging dus niet hier in Straatsburg. De stra vertraging is in de hoofdsteden. In Berlijn en in Den Haag. Ja, maar met, met elkaar de, de schuld geven lossen we niks op. Nee, maar is dat ja. dan niet juist inderdaad het grote probleem van Europa? Wat, wat ik net een beetje flauw zei, oh, die incompetente leiders. Maar dit is namelijk precies ja. wat er gebeurt. Je werpt wat op en vervolgens uh, zegt exact, Europa thuis, ligt in de nationale staten. State mijn, mijn, mijn geachte collega Berman maakt de klassieke fout dat door mij, te zeggen... Ja, het ligt niet aan het Europarlement of het ligt niet aan de Eurocommissie. Het ligt aan de Raad. Ik zeg u, het ligt aan alle drie. Mm -hmm. Men redeneert hier nog vanuit het idee... we hebben wel tien jaar de tijd om die euro te hervormen. Dat hebben we niet, want we zitten onder druk van de Griekse crisis. We zitten, gelukkig gaat het nu wat beter in, uh, in Spanje en in Ierland. Maar gelukkig Portugal weer veel slechter in Italië. Exact. Dus Italië is een tijdbom die op ons afkomt als het fout gaat bij de Grieken. En zowel de, alle drie de grote spelers, dat geldt dus voor parlement, dat geldt voor commissie van Barroso en dat geldt voor Raad van Van Rompuy. die zijn bezig met het klassieke vergaderpatroon. terwijl Europa brandt. Mag ik en dat moet is een keer afgelopen okay. zijn. Het is, we hebben het nu dan eventjes over die incompetente leiders gehad. En over de crisis ja. waar Europa in verkeert. Daar wilde ik heel eventjes uit. Uh, wat luchtigers, was het maar luchtig. Behalve dat het een gek verhaal Plach. is. Uh, de brug naar Berlusconi is snel gemaakt. Als je het hebt over vreemde leiders, Fred. Wat heeft Berlusconi <lacht> nu toch Europa misbruikt... om uit handen van justitie te blijven in Italië? Dit is een ja, zin die ik uitstreek zonder dat ik hem begrijp. Ja. Nee, kijk, wat er gebeurd is, is dat de heer Berlusconi... vorige week woensdag door de rechter in, in Napels geconvolkeerd werd... en uitnodiging kreeg om daar te verschijnen in verband met de prostitutieaffaire. Ja. Men heeft ontdekt, Justitie in Italië heeft ontdekt... dat Berlusconi via een of andere bankrekening meer dan 450.000 euro betaald heeft... aan iemand die middels een escortbedrijf voor die meisjes zorgde... Nou, wat heeft je dag daarop gedaan? Dat was dus donderdag, heeft hij contact opgenomen met de uh, voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso. Met de heer Boezek, de voorzitter van dit eigenste Europese parlement. En met Herman van Rompuy. Hij is dan um, uh, naar Brussel gegaan. Uh, uitgerekend gisteren dinsdag. Op de dag. Dat hij voor de rechter uh, moest verschijnen. Hij heeft ochtends uh, van Rompuy gezien. Die is hier uh, gistermiddag om vier uur aangekomen voor een gesprek met uh, de heer Barroso. En heeft dan om half zes een gesprek gehad met de voorzitter van het Europese parlement. Gedurende drie kwartier heb ik ondertussen vernomen. Niemand weet waarover. Maar natuurlijk, iedereen heeft zoiets van, dat heeft hij gewoon allemaal in scène gezet. Om aan die rechter te kunnen ontsnappen. Overigens ligt er in Italië al een nieuwe uitnodiging bij de rechter klaar. Exact. Voor uh, morgen donderdag. Uur. En meneer Van der Kamp. Ja. De Berlusconi is lid van uw fractie, hè? of althans zijn partij. Uh, Hij nee, niet, hoor, natuurlijk. Nee, maar dat nee, nee, is nee, nog nee, allemaal nee, één grote wou... christelijke uh, uh, volkspartij-fractie, of niet? Ik wou zeggen, dat zou nieuws zijn dat de heer Berlusconi lid is van de EVP-fractie. Nee, hij niet. Hij niet. Nee, nee het, is waar, het is waar dat de partijen uh, waaruit de Italiaanse coalitie van de heer Berlusconi bestaat... die zitten ook in de EVP. Mm -hmm. Dat is een permanente bron van, uh, van uitdagingen, om het uh, zo even netjes te omschrijven. Van de andere kant is dit natuurlijk een triest verhaal. Uh, kijk, we hebben net in het nieuws van vier uur gehoord... dat ze vandaag een bezuinigingspakket van 50 miljard hebben aanvaard... Mm -hmm. Dat is keihard nodig. Want meneer Berlusconi heeft uh, toch getalmd. Hè, zoals veel uh, regeringen in Zuid-Europa. Uh, Zuid ja, en dat hele feestje wat Fred nu ook probeert op te voeren. Vergeefde over hier uh, dat Dat Berlusconi nu bij Busek op bezoek is geweest. Nee. Mijn fractievoorzitter... 100, 100, 100, honderd, 100 Italiaanse journalisten. Maar mijn ja, die, die, die, die rare journalisten gaan allemaal die Berlusconi achterna. zou oh, ik nooit doen. Maar mijn fractievoorzitter dool. Hè, dat is een, een hele nukkig man uit de Elsas, die heeft gisteren in een persreactie gezegd... er is voldoende tijd deze week om de rechter op een ander moment te, te bezoeken. Hmm. nou Uw ja, ja. Fred heeft net gezegd dat de heer Berlusconi morgen naar de rechter moet in Italië. Ik heb zoiets van, nou meneer Berlusconi, zoek het lekker uit met je, met je privéleven. Ja. Het gaat er nu even om dat wij die euro in de benen houden. Nou, okay. En dat Italië ja, ook eens ja. dus leert ja, ja. om te bezuinigen. Oké, okay, laten we dan toch maar weer even Terug naar het op de been houden van die euro. Barroso heeft ook gezegd, de huidige, we hadden het er al even over... de huidige structuren in Europa werken niet meer. En dan komt die mooie zin, het is tijd voor een nieuw federaal moment. Fred, in het kort. Wat, ja. wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij, bedoelt daar toch mee, hij, bedoelt, hij bedoelt daar toch mee dat langzamerhand eh, zeg maar het, het fiscale beleid, het begrotingsbeleid van de landen eh, langzamerhand van de nationale lidstaten zal verschuiven naar Brussel. En dat is natuurlijk afstand van uh, soevereiniteit. Mm -hmm. En misschien ontstaat daar wel een democratisch gat. Hè, want als alle fiscale beleid uh, naar Brussel uh, verhuist, dan hoeven we gewoon geen Prinsjesdag meer te organiseren of ge ook geen algemene beschouwing. Nou, Want die worden dan in Brussel gevoerd. Ja, zo, zo, ver nou, zo ver gaat dat niet. Zo ver gaat dat niet. Als over een kwestie, zoals de financiële economische huishouding van Europa, de macht van een hoofdstad hol is geworden, leeg, dan is er dus geen kwestie van soevereiniteitsoverdracht, want Van die soevereiniteit betekent niks meer. Wat je, wat, je, wat je dus zult moeten doen, is de macht zo bundelen, dat je ook werkelijk iets te zeggen hebt. Als je de financiële markten onder controle wil brengen, dan kan je dat als Nederland niet alleen. Dan zul je dat op Europees en liefst nog op wereldwijde schaal moeten doen. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik stond natuurlijk te glimmen toen, je, toen Barroso zei, ik wil een financiële transactietaks op aandelen, op obligaties. Dat is ongelooflijk hard nodig, want dan maken we een fondsje... waarmee we de, de, de bankenproblemen te lijf kunnen gaan. Laat de banken mij mee betalen. Mm -hmm. Ik was blij toen hij zei euro-obligaties. Dat is natuurlijk gezamenlijk aanpakken van problemen. Ja, dat noem je soevereiniteitsoverdracht. Maar er is het Europees parlement om dat te controleren. Dat blijft zo. De Meneer van der Kamp, als het zover komt... Ik... waar blijft dan inderdaad de democratische controle... Nou ja, kijk, ik ga ervan uit dat de positie van het Europees parlement... in dat opzicht de komende decennia uh, versterkt zal worden. Vergis je niet, zodra Rutte bij de Europese Raad is geweest... maar dat geldt ook voor Verhagen, dat geldt voor Bleker, dat geldt voor de Jager... dan kunnen zij in het Nederlands parlement ter verantwoording worden geroepen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, zullen er, en natuurlijk, er zal een en ander veranderen... maar we hebben ook met elkaar gezegd dat we de euro in 2001 zijn gestart... zonder Economische Unie. Dat dat een fout was. We hebben dat dat een fout was. En we hebben geleerd de laatste twee jaar... dat alleen een monetaire unie niet werkt. Ik vind het een beetje tragisch. Daarom snap ik het enthousiasme van de heer Berman niet. Dat Barroso nu dingen roept... die hij tien jaar geleden had moeten regelen. Ja, laat Dit is ook een eens enthousiast beetje... over een partijgenoot van je. Dat ja, overkomt je niet zo vaak. Dat zal best. Maar de, dat hele toontje van meneer Barroso... van we hebben tijd om zaken te regelen... dat is echt voor mij als, als Noord-Europeaan... ja, is dat gewoon veel te langzaam. Hmm. Maar de euro-obligaties wil, wil het CDA niet onmiddellijk invoeren. Nee, Daar hebben we nee, dan kennelijk wel eerst, de tijd voor. Ik denk, dat de financiële markt, even, ik denk dat de financiële markt en de onrust nu in Europa... onze tijd nee. niet zullen geven om te wachten met een werkelijk majeure ingreep. Er moet een totaalplan komen, Thijs, dat heb ik net al even gezegd... waarin die euro-obligaties aan het einde van het gebouw een rol spelen. Maar jij vervalt in de oude sociaal-democratische fout... je zei het net zelf, schuld handhaven en herfinancieren... Terwijl het CDA zegt schuld beëindigen. Het PvdA zegt altijd en heel duidelijk ook dat de Grieken aan hun verplichtingen moeten voldoen. Dat landen hun schuldenpositie moeten saneren. Dat ze er vanaf moeten. En dat we in Europa ons moeten houden aan de afspraken die we hebben gemaakt binnen het stabiliteitspact. Mm. Dat wil zeggen een tekort van 3%. Daar moet je naartoe. En minder dan 60%, 60 staatsschuld. Dat dan laatste... Je mag de PvdA niet verwijten dat we dat niet zeggen. De laatste, maar woorden, jij... vanuit, de laatste woorden vanuit straatburg. Straatsburg. Staatsburg Thijs Berman van de Partij van de Arbeid, Wim van der Kamp van het CDA. En onze eigen Fred Stroobans. Neem daar het stokje over.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 De Indonesische anticorruptieactivist Tama Satria. De nog jonge Tama heeft een afspraak met Hening Tia Suchi, afgekort Suchi. Allebei strijden zij voor een beter Indonesië. En vroeger deed Suchi dat ook als activist, maar tegenwoordig als politica van de meest corrupte partij van het land. Kennen jullie elkaar? Knaal, Dia? kenal, zei belum Ja wat weet niet wat hij doet. Nee, ze hebben elkaar niet eerder ontmoet. Alhoewel Suchi Tama wel herkent van de televisie... ...en zijn foto's in de kranten heeft gezien toen hij vorig jaar in elkaar werd geslagen. Grote foto's hier aan de muur uit 1998. De roerige meidagen toen stond jij, Succi, als activist op de barricades... ...om president Suharto weg te jagen. Je zou er zo tussen kunnen staan. Ik was voorheen de voorzitter van een forum van vrouwelijke activisten uit Yogyakarta. En samen demonstreerden we toen tegen Suharto. En toen Suharto moest opstappen, ging jij de politiek in Sochi. Waarom? Ik werd gekozen door de partij van president Judo Yono. Het was toen een nieuwe partij, nog helemaal schoon. En ik dacht, ik word lid als hervormer om het politieke systeem van binnen te veranderen. Begrijp je dat Tama, dat een activist de politiek ingaat... Tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka mereka yang punya Hij vindt dat Souti consistent had moeten blijven. Veel voormalige activisten zeiden dat ze de politiek ingingen met eerlijke bedoelingen. Maar uiteindelijk is ze er toch om het geld te doen. Het is Bovendien, als je in de politiek wilt overleven, moet je een compromis sluiten met de voormalige vrienden van Zoharto. Want die hebben het geld. Is er een verrader in jouw ogen? Ik heb een lietje in Het is de grens overgegaan. Want wij als anti-corruptieactivisten staan in ons werk Lijnrecht tegenover de overheid. Suchi? Tama wil het niet hardop zeggen, maar eigenlijk heb je als voormalige activist je afkomst afkomstverlogend. You cross the line. Hè? Oh, yeah. hey, she crossed the line. <laughs> ja, maar ze me, apa men take, me, mengambil dari individu-individu uh, yang punya uang banyak, gitu. Dan eh uh, siapa yang menyetor uang banyak, itu yang mendapat privilege. Ik voel me een beetje ongemakkelijk, zegt ze. Ik ben verward door zijn woorden en dat zie je ook aan haar. Ze is een beetje nerveus. Maar ze houdt vol. Het was echt idealisme om de politiek in te gaan heus. Maar waarom koos je dan voor de partij van president Widodo? Waarom hebben jullie dan zelf geen schone partij opgezet? di partai rakyat demokratik ya. Kemudian gitu itu efektif. Dat hebben we geprobeerd, maar zonder geld stel je niets voor in de Indonesische politiek. Dus kun je, je beter bij bestaande partijen aansluiten. Er is 3 pilihken. Mereka ikotan korupsie. Karena partijen korupsie. Atau pilihken yang kedua. Mereka diam saja. Atau yang ketiga. Mereka melawan. Nou nah, wat je ziet met voormalige activisten die de politiek ingaan. Eén, ze worden corrupt. Twee, ze vechten nog een tijdje. Hebben een grote mond. Worden daarom afgevoerd door hun tegenstanders. En drie, uiteindelijk. Ze zwijgen. Ze zeggen niets meer. En kunnen daardoor ook niets veranderen. Suchi, welke ben jij? 1, 2 of 3? Ja, maar zo ja, idealistisch. Ja, ik. ik ben Die LSM, dat is zo zacht, zei dan moet ze eerder bekennen dat ze is mislukt. Eigenlijk zou ze het liefst willen terugkeren als activist. Kan dat ook Tama? Ja, dat is dat ze gaat zoolieten. Komodien, kan ik nog een belletje gaan Suchi heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt door eerst tegen zo harder te zijn. En vervolgens zich bij zijn oude vrienden aan te sluiten. En ook al had ze de beste bedoelingen, we accepteren haar niet meer. Ja. En dan praten ze nog even samen door. Ze doen beleefd tegen elkaar. Maar het is duidelijk dat Tama als de jonge generatie activisten... en zij als een van die overlopers volstrekt in andere werelden leven... die elkaar niet vinden in hun strijd om een beter Indonesië te maken. Volgende week woensdag het vervolg van de strijd van de jonge Tama Satria tegen de wijdvertakte corruptie in Indonesië. En u kunt onze wereldburgers volgen via onze site vilavpro.nl. Einde van de villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op deze zender. En zo meteen na het nieuws. Het Radio 1 Journaal, Tim Overdiek. Met het F-woord als rode lijn in onze uitzending. En F staat natuurlijk voor faillissement. Het mogelijke faillissement van Griekenland... is het gesprek van de dag in Den Haag, in de Europese hoofdsteden. Jullie hadden het Europa Forum. Mm -hmm. um, Onder bankiers, niet te vergeten. We hebben Jan Kalf, die daarover komt praten. Maar ook bijvoorbeeld in een gesprek met een hele gewone Griek... om te kijken hoe het daar nu voor staat. Met een Argentijnse vrouw die het faillissement van haar Argentinië... in 2001 heeft meegemaakt. Het F-woord dus, het hoofdthema van het Radio 1 Journaal. Naar de hoofdpunten van het met Onno Duaven de wit. Radio 1. Het NOS Journaal. In België zijn wat wordt genoemd de allerlaatste coalitiebesprekingen aan de gang. De acht onderhandelende partijen zijn sinds twee uur vanmiddag in gesprek. Afgelopen nacht liep het overleg weer eens vast. Breekpunt blijft het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.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 Nederland had aangevoerd dat de zaak verjaard is, maar dat vond de rechtbank onredelijk. En op het vliegveld van Eindhoven is een vliegtuig van Transavia ontruimd vanwege rook in de motor. Het toestel was onderweg naar de startbaan voor een vlucht naar Palma de Mallorca. De 187 passagiers zijn opgevangen en de rook in de motor werd veroorzaakt door een olielekkage. En dat is nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam en bij Rotterdam dreigt een hele drukke avondspits door ongelukken. Bij Amsterdam ging het op twee plaatsen mis en bij Rotterdam is de A16 dicht. Eerst de A4 maar eens, van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp 6 kilometer file, drie rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. En de A10 Zuid staat ook aardig vast, tussen Geuzenveld en de rij inmiddels 7 kilometer richting Amersfoort. Daar is een vrachtwagen gekanteld, er is maar één rijstrook open. Voor de rest een uh, vrij normale avondspits met 22 files, 85 kilometer. Maar Rotterdam, daar dus ook problemen. En die worden waarschijnlijk alleen maar groter. De A16 is namelijk dicht van Rotterdam naar Breda... na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Er zijn ook gewonden bij gevallen. En daarom duurt het nog een uur voordat de weg weer vrij wordt gegeven. Er zaten inmiddels 5 kilometer file voor het knooppunt Ridderkerk. En ook de A20 begint nu vol te lopen. Omrijden kan via de A15 en de A29. Maar dat gaat waarschijnlijk maar even goed...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 Dat is de plus van Zilveren Kruis. Horens? Het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals.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 NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Griekenland, Griekenland, Athene, Brussel, Den Haag, Parijs, Berlijn... de hoofdkantoren van banken. Op al die plaatsen wordt gesproken over wat te doen met de schulden van Griekenland. En ook bij ons. Houd bankier Jan Kalf bijvoorbeeld. We vragen hem naar de risico's die de banken lopen. We bellen daarnaast met een Argentijnse... die het faillissement van Argentinië in 2001 meemaakte. En met een Griek die de buis ziet hangen. We zijn ook bij het protest van advocaten en medewerkers van de rechtbanken. Die zijn tegen de plannen om de gang naar de rechter duurder te maken. De Roosjes houden het na meer dan twintig jaar voor gezien. De Limburgse punkband bereidt een afscheidstournee voor. Zanger Marco Roelofs vertelt bij ons waarom het genoeg is geweest. Het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Is Griekenland failliet? Gaat Griekenland failliet? Moet Griekenland failliet? Die vragen zoomen rond in Den Haag. Gedoogpartner partner Geert Wilders van de PVV wil nu dan ook precies weten hoe het allemaal zit. En ook wel een beetje zijn gelijk halen? Ik heb helemaal geen prettig gevoel, want we zitten nog meer in de ellende. Ik vind het afschuwelijk dat we in de ellende zitten. Dat we zo lang, anderhalf jaar lang door zijn gegaan. Meer dan 100 miljard is ze beloofd de Grieken. Dan hebben we nog niet eens over het laatste pakket van 21 juni, wat ze hebben, waar de Europese leiders toe hebben besloten. Als men naar de PVV had geluisterd, het Nederlands kabinet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 Nou, ik zit niet zo vaak in uh, achterkamertjes. Uh, uh, en als het er een keer zit, dan uh, praat ik er ook niet over wat ik daar gehoord heb. Maar heeft u een signaal gekregen? Ik heb geen uh, signalen gekregen. En wat ik vraag, en dat heb ik hier gedaan, gewoon publiekelijk in de Tweede Kamer... is uh, aan het kabinet vragen, nu uh, we zo ontzettend in de uh, problemen zitten. Uh, Griekenland anderhalf jaar lang toch eens gesteund terwijl de PVV al anderhalf jaar geleden zei... zet Griekenland uit de euro, waren de problemen nu een stuk minder groot geweest. gevraagd van, nou, stel nou dat dat gebeurt... omdat jullie zo lang hebben zitten twijfelen... en Griekenland zou failliet gaan, wordt openlijk over gespeculeerd nu. Een paar maanden geleden werden we hier nog... ik ook door de minister-president in de Tweede Kamer... voor gekke Harry uitgemaakt toen ik dat voorstelde. En nu denkt ook de minister van Financiën van Nederland erover... en Duitsland wordt erover gespeculeerd. Nou, stel dat, Duitsland, of dat Griekenland omvalt... Het kan zomaar zijn dat dan ook Italië, Spanje, Portugal, wie weet zelfs Frankrijk in de problemen komt. Gaan we die landen dan ook redden? Gaan we twee keer dezelfde fout maken of drie keer dezelfde fout maken? Wat kost dat dan als we dat gaan doen? Ik denk inmiddels dat er geen positieve scenario's meer zijn. Ik denk dat het altijd pijn doet. Maar ik wil wel eerlijk zien wat de gevolgen zijn. En ik vind ook dat de Nederlandse kiezer, de Nederlandse belastingbetaler moet zien, zetten ze het meest negatieve scenario van steun geven. aan al die landen die nog gaan komen, eh, zet dat eens af tegen alternatieven als ze niet steunen. Of met een aantal landen de euro oprichten of de nationale munt invoeren. Wat heeft dat voor consequenties? Nogmaals, ik pretendeer niet dat er positieve scenario's zijn. Dan had het kabinet anderhalf jaar geleden naar de PVV moeten luisteren. Maar ik wil wel zien wat de alternatieven zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. En daar moet het kabinet openheid van zaken geven en dat niet in een achterkamertje doen. Hoeveel heeft dit nu Henk en Ingrid al gekost, die steun? Nou ja, het kabinet zegt en formeel hebben ze daar gelijk in dat het ze nog niets heeft gekost. Want het zijn op een begin van directe leningen aan Griekenland na is het geen, zijn het garanties die zijn betaald. En het blijkt pas over 10, 15 jaar als die garanties zijn afgelopen of je die wel of niet terugkrijgt. Uh, maar nogmaals, het zijn niet alleen garanties geweest. En als Griekenland dadelijk omvalt. Ja, krijgen we dat geld uh, terug. wat we hebben gegeven aan opdracht. Dat denkt u. Nou, ik denk dus van niet. Of wat gaan ze doen? Een hele belangrijke vraag, als dadelijk Italië in de problemen komt, dus als Spanje in de probleem komt of Portugal in de problemen komt. Wordt dan opnieuw een bak geld aan leningen of garanties gegeven? En hoe groot is de kans dat we dat terugkrijgen? En is dat bedrag dan zoveel lager of hoger dan als we andere opties kiezen door een euro op te richten? Moet de jager ook nog kijken naar de gulden? Nogmaals, alle scenario's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 Overal naar kijken, dus Geert Wilders tegen Peter Blok. Overal naar kijken doen we ook tijdens deze uitzending... met betrekking tot de euro naar de beurzen bijvoorbeeld. Peter van der Meerschout houdt de beurzen in de gaten... namens de economieredactie. Hoe staan de beurzen ervoor, Peter? Naar de AX schommelt een beetje op en neer tussen de plus, anderhalf... en de min één en een kwart staat nu weer op een half procentje in de winst. En dat zie je ook bij de Franse beurzen, bij de Duitse beurzen ook. Londen, N Amerika net open en daar is het licht in de min. Heel veel grote schommelingen... Ja, kun je toch, als je zegt in de plus, uh, dat uitleggen als een soort bleek vertrouwen van de beurzen? Nou kijk, waar het vandaag even om draait is dat er straks een uh, telefonisch uh, gesprek gaat plaatsvinden... tussen Sarkozy, uh, Papandreou, Griekenland en uh, mevrouw Merkel Duitsland... om te kijken over um, uh, hoe Griekenland uit het faillissement gehouden kan worden. En dat is wel een belangrijk gesprek waaruit uh, de beleggers in Europa denken van... hé, hey, wacht eens even, nu gaan ze eindelijk eens een keertje echt iets doen. Ja, en er wordt in dat gesprek wellicht ook uh, gemeld door Sarkozy... wat we vandaag te horen kregen dat twee Franse banken... Door het kredietwaarderingsbureau Moody's een ja. afwaardering hebben gekregen vanwege hun Griekse belangen. Ja. Hoe wordt daar door de beleggers op gereageerd? Nou, Société Générale en Credit Agricole krijgen een flinke tikkel om de orde. Min 10% op dit moment voor Société Générale. Krediet Agricole min 2%. En uh, ze hebben nog wel lager gestaan. Kijk, als Griekenland failliet gaat, dan staat zo'n beetje 40 miljard euro aan belangen in Griekenland van de Franse financiële sector op het spel. Dus er is voor Sarkozy wel degelijk wat aangelegen om een probleem op te lossen. Uh, overigens heeft de directeur van de Franse Centrale Bank vandaag laten weten dat de Franse banken glansrijk door de Europese stresstest voor banken zijn gekomen en dat die banken dus voldoende buffers hebben en wel tegen een stevig stootje kunnen. Overigens, de afwaardering moeten we niet overdrijven. Het gaat nog altijd om een kleine afwaardering. Laten we zeggen één krasje op het blazoen. Maar ze zijn nog altijd goed gefinancierd. Ja, hebben Nederlandse beleggers dat ook weggekrast? Als je kijkt naar de afwaardering van die twee Franse banken? Uh, een beetje een, beetje een lauw onthaal. Kijk, de koersen van financiële fondsen zoals ING en Egon. ING nu in de min, Egon een beetje in de... Plus, het schommelt wel heel erg. Het gaat van min drie naar plus. En, en uh, er zitten een hele hoop uh, fluctuaties in. Dat geldt ook voor uh, de wat kleinere fondsen SNS Real en ook voor Delta Lloyd. En ik zou je kunnen zeggen dat die grote fondsen die hebben daar wat meer uh, last van hebben. Vooral de volatiliteit, de bewegelijkheid van de koers. En ik denk dat bijvoorbeeld een ABN AMRO-bank dat nu niet meer op de beurs staat, heel blij is... dat ze niet meer op de beurs staan vanwege al die fluctuaties. Peter van der Meerschout, nou dat treft. Wij praten verder met Jan Kalf, oud-bankier... en voormalig bestuursvoorzitter van de ABN OMRO. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Denkt u dat ze inderdaad bij uw oude bank daar blij mee zijn? Dat ze daar even niks meer mee te maken hebben? <tie> Ja, dat denk ik inderdaad wel. Ik denk dat ze verder wel erg graag geprivatiseerd zullen worden. Maar dit is een positief effect van het feit dat ze even in staatshandel zijn, zeker. Ja, toch is het een van de banken die wel uh, met geld in Griekenland zit. Nu, nu wordt er steeds openlijker op een faillissement gespeculeerd. Hè. Ook al probeert iemand als bondskanselier Merkel dat juist niet te doen. Maar anderen doen dat wel. Kan, kan dat, denkt u, um, de loop der dingen beïnvloeden of in dit geval versnellen? Een eventueel faillissement bedoel Ja, u? dat gespeculeer ja. daarop. Zodat nou. het vanzelf werkelijkheid wordt. Uh, om te beginnen, een land kan niet failliet gaan. Helaas is het woord failliet uh, nu overal uh, wordt dat gebezigd. Ik hoor het de afgelopen tien minuten ook voortdurend zeggen. Maar een land kan niet failliet gaan. Een bedrijf kan failliet gaan, maar een land niet. Uh, want uh, er kan geen curator benoemd worden die de assets gaat verkopen... en dan de crediteur. Wat is voor een land... Ondenkbaar is. Wat er wel kan. is dat ze, ze wanbetaling uh, plegen. Uh, default heet dat dan in het Engels. En aangezien een default, dus het niet betalen van je schulden. voor een land, voor een bedrijf trouwens ook. maar voor een land. Uh, ja, heel erg uh, slecht kan uitpakken. en een enorm uh, effect heeft. naar andere financiële markten en andere landen. wil men het blijkbaar doen door een managed default. Hè? Dus dat het wordt gemanaged, het proces. Dat het dus niet à la Lehman Brothers gebeurt. Waarbij het dus gewoon het bedrijf aan zijn lot is overgelaten. En iedere crediteur moest er maar zorgen dat hij zijn geld een beetje terugkreeg. Nou, dat is dus de bedoeling kennelijk. Ik weet ook niet meer dan wat ik uit de kranten lees. Maar dat is kennelijk de bedoeling. En ik begrijp dit wel. Want uh, de uh, mogelijkheid om het nog op een buiten een wandbetalingsscenario op te lossen lijkt langzamerhand heel erg klein geworden te zijn. Het wordt al door vele mensen, eh, politici, maar ook uit het financiële sector... al een hele tijd gepropageerd. Jongens, dit kan niet langer. Ze kunnen hun schulden uiteindelijk toch niet betalen. Dus waarom gaan we dan mee door? Nou, dat mee doorgaan is toch naar mijn idee wel terecht geprobeerd... om te voorkomen dat er iets ingrijpends moet gebeuren. Hebben de politici getracht de euro en de goede naam van alle daarin... ...deelnemende landen overeind te houden en hebben dat met ja, de maatregelen die getroffen zijn getracht. Maar dat is dus waarschijnlijk niet gelukt. Nee, en als je dan even kijkt naar, naar de banken, de gevolgen van zo'n ge gecontroleerde financiële neergang... ...zo noem ik het dan maar even, geen faillissement. Ja. Nederlandse banken zitten er voor 3,5 miljard in in Griekenland. Krijgen ze dat dan automatisch niet meer terug? Nou, ik ken dat bedrag van 3,5 miljard niet, maar neem even aan dat dat klopt... Uh, uh, dan uh, zal het in zo'n uh, gemanaged default erop neerkomen dat er een deal getroffen wordt, een afspraak gemaakt wordt tussen allen, alle partijen die een vordering op Griekenland hebben, enerzijds, en Griekenland anderzijds, hoeveel ze van hun schulden terugbetaald zullen krijgen, respectief hoeveel ze zullen moeten afschrijven. En dat maken de banken dan onderling ook met elkaar uit? Want die zitten ja. natuurlijk aan elkaar vast hè, tegenwoordig. Allemaal, al die nou, banken die zitten, zitten ongeveer elkaar in elkaar. Vast. Maar het, het lastige van dit hele proces zal zijn... dat je met honderden, ik denk duizenden banken... en andere crediteuren van Griekenland het wel eens moet worden... Uh, Samen met Griekenland. Griekenland zal waarschijnlijk zo weinig... Eh, als er toch een, een, een transactie gedaan moet worden, een deal moet worden gedaan... zoveel mogelijk van haar schulden kwijtgescholden zien worden... terwijl de banken en andere crediteuren het liever natuurlijk beperkt houden. Nou, het kan allemaal alleen wanneer er ook nog weer steun op de achtergrond is... van de Europese overheid... omdat eh, zeker is dat er moet worden afgeschreven in dit scenario... En dat betekent dat een aantal banken, met name de Griekse banken... maar ook banken buiten Griekenland die uh, broodstelling hebben op Griekenland... een grote hit moeten nemen, een groot verlies moeten afnemen, afschrijven... wat ze tot nu toe niet gedaan hebben. En dat betekent dat ook banken in Griekenland, maar ook waarschijnlijk daarbuiten... Uh, kapitaalversterking nodig hebben en het misschien niet allemaal... of zelfs in grote mate niet gewoon op de markt te kunnen krijgen wegens het wantrouwen en dan dus ook weer hun hand moeten ophouden... bij dat fonds wat opgericht is en wat nog steeds overigens niet operationeel is. Want uh, de Finnen hebben... Een, Precies, uh, alle parlementen moeten dat nog goedkeuren En dat, dat zal nu onder deze enorme druk die er nu waarschijnlijk heerst... wel uh, uiteindelijk voor elkaar komen. Maar het fonds moet niet alleen operationeel worden... het moet ook zeer veel groter worden dan het bedrag wat er nu tot nu toe was toegezegd. Want... Het uh, zal als het werkelijk dus deze oplossing zou worden... Ik, ik zeg niet dat dat zo is, maar u vraagt mij even... wat de consequenties van zo'n scenario zouden zijn. Uh, dan zal er ongetwijfeld gesteund moeten worden... een groot aantal banken uh, in verschillende landen... die dan weer een beroep zullen doen op de lokale overheid. Dus de Griekse banken zullen op de Griekse overheid een beroep moeten doen. Die heeft het dan niet. Die moeten dus weer meer aan het fonds vragen. En andere landen, Portugal... Uh, Italië land, wellicht, Cyprus. precies. Ja, men nou, speculeert al die... ook al gauw over Italië en Spanje. Ik denk dat dat wat, wat vlug is en wat niet nodig is. Weliswaar hebben die ook een grote blootstelling. En zijn hun uh, financiën niet echt in orde. Maar daar is toch de, de zorg veel minder acuut. Het probleem is alleen met die landen dat ze zoveel groter zijn. Dat als, het die als het daar misgaat, maakt, dan hebben ja, we helemaal een groot probleem. Dan hebben we echt een, een heel groot probleem. Dus ik, ik denk dat wat nu was mogelijkwijs achter de schermen gebeurt... om het ge een gemanaged proces te laten zijn... dat dat inderdaad van alle scenario's dan maar het beste is. Nou, maar dat... dat zal een heel uh, langdurig proces worden... want er uh, zullen dus zoveel partijen bij betrokken worden... Uh, die allemaal horen. een zegje moeten doen. De Europese Commissie, uh, het IMF zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. De ECB zal waarschijnlijk uh, instemmend moeten knikken... en ook nog wat liquiditeitssteun geven... Plus dan al die banken en instellingen. <laughs> Meneer Kalf, al, dat ja, is een hele u, ingewikkelde zaak. Dat is zo. En hartelijk dank dat u enige orde in die chaos uh, probeerde te scheppen. <laughs> ja. Volgens mij kan minister De Jager u uh, gerust bellen. Ja, ik dank u wel ik voor ik wat advies. Succes. Jan Kalf was dat, oud bankier. Dag. Zo direct ga ik verder met het pleidooi voor een metrolijn. Als je er komt, vernoemd naar Ramses Chaffee. Verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het gaat niet zo best op de weg. Vooral niet bij Amsterdam en bij Rotterdam. Bij Amsterdam zijn problemen op de A4, bij Hoofddorp en de A10 Zuid. Zat helemaal vast bij de rij richting Amersfoort na een ongeluk... Op de A16 is een ongeluk gebeurd bij kloppend Ridderkerk. Richting Breda is de weg dicht. Er staat 9 kilometer file. Dat gaat ons zeker drie kwartier deuren volgens Rijkswaterstaat. Op de alternatieve route, de A29, is het nu mis bij de Volkraksluizen. Daar zijn ook in beide richtingen lange files. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Hoe gevaarlijk is het boeren naar schaliegas in de Brabantse bodem? Kamerleden proberen die vraag op dit moment beantwoord te krijgen... tijdens een hoorzitting. Want een Brits bedrijf wil binnenkort bij Bokstol... beginnen met een omstreden proefboring naar dat schaliegas. Volgens sommigen een nieuwe goudmijn op energiegebied. Energiecorrespondent Bram Schilham, jij volgt de hoorzitting... in de Tweede Kamer over schaliegas... Nog eventjes. Wat zijn nou weer de bezwaren? Ja, dat schaduwgas zit opgesloten in, in kleine belletjes... in een hele diepe steenlaag. En om dat eruit te krijgen moet je dat gesteente eh, kraken. Dat gebeurt onder grote druk met heel veel water en chemicaliën. Er worden een soort kleine aardbevingtjes eh, veroorzaakt. Nou ja, er zijn heel veel horrorverhalen uit het buitenland over bekend, Vooral uit Amerika. Dus je kan je voorstellen veel ongerustheid bij de bewoners daar in Brabant. En die hebben dat ook laten weten? Ja, zeker. Er was een vertegenwoordiger ook hier in de Kamer. Die werd gehoord door de Kamerleden. En die, die had wel een interessant betoog. Hij zei, ja... Uh, we zijn niet alleen maar tegen, we zeggen niet alleen maar niet. Maar um, we willen best wel uh, iets accepteren als dat in het algemeen belang is. Maar we vragen ons wel af, is dat algemene belang er wel? Hè? Hebben we dat gas wel nodig en zit er wel zoveel in de grond daar als wordt gedacht? En dat zei uh, Willem-Jan Atsma van de stichting Schaligas Vrij. Er gaan duizenden vrachtwagens rijden, er gaat chemisch afval, er gaat ook eh, radioactief afval, eh, de grond uitkomen, dat moet allemaal worden verwerkt. Dat moet ook eh, rechtsaf bij de kruispunt, bij om de hoek en daar kan ook weer mee gebeuren enzovoort, verder en zo verder. Dat zou allemaal misschien nog wel zeg maar, voor ons acceptabel zijn als het in het algemeen belang zou zijn, maar dat algemene belang... Dat zien we zelfs ter discussie staan. Ja, want over de hoeveelheid gas die daar dan zit... Uh, verschillende schattingen. En, nou, en daar zeggen de voorstanders weer van... juist daarom moet je deze proefboring gaan doen. Ja, misschien een heel domme vraag, Bram. Maar kunnen we niet gewoon zonder deze nieuwe bron? Nou ja, daarover zijn uh, deskundigen uh, aan het woord geweest vandaag. En zoals altijd staan de meningen daar ook haaks op elkaar. Uh, volgens Jan Dirk Bokhoven van het staatsbedrijf EBN... dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met het opsporen en uh, exploiteren van gas... zouden we echt hartstikke stom zijn als we deze gouden kant zouden laten schieten. Deze proefboringen moeten we doen, anders blijven we daar altijd spijt van houden. Technisch en economisch zijn er geen problemen te verwachten, maar we moeten het wel op de Nederlandse manier doen. Dat is veilig en milieuverantwoord. Ja, en daarbij werd aangevoerd dat er uh, zoveel gas in de Brabantse bodem zou zitten... van dat schaliegas dat onze nationale gasvoorraad met 40% zou toenemen... als we dat naar boven gaan halen. Nou, al, uh, tegengestelde adviezen. Ja, wat, ja. wat doen de Kamerleden dan nu? Um, nou ja, die moeten natuurlijk een afweging gaan maken. En daar krijgen ze nog wel een hulpje bij. Want er is een onderzoek gaande naar uh, proefboringen in Engeland... waar ook uh, ja, van alles gebeurd is. Een, een trilling in de bodem, aardbeving. Nou ja, uh, dat wachten ze nog af, dat uh, resultaat van dat onderzoek... En Minister Verhagen heeft al gezegd: als er te grote risico's zijn, dan gaat het gewoon allemaal niet door. Brancheelam, dank je. Dan is het uh, tijd voor het weer. Gerrit Hiemsra. Uh, Tim had eigenlijk een probleem vanochtend. dat je even voor wil leggen? Nou, zeg het eens. Beetje koud. Ja, ik had ge geen zin om uit mijn dekbed te voorschijn te komen. Ging wel onmiddellijk naar de verwarming. Koude nachten? Ja, dat gaat de komende dagen nog wat sterker gebeuren. Dus uh, het zal voor jou denk ik nog wat moeilijker worden oh. dan de komende dagen. Maar vooral de nacht van morgen op vrijdag wordt fris met in het binnenland temperaturen van 5 graden. En dat is toch iets wat we een tijdje geleden gehad hebben. Dat is wel lang geleden. Maar als je er dan eenmaal uit bent, dan, dan is het wel oké? Okay. Ja, want overdag is het wel mooi weer. Want dat weertype dat heeft te maken met een hoge drukgebied boven onze omgeving. Dus dan komt de lucht een beetje tot stilstand en de lucht die is van oorsprong ook vrij fris. Dus dan hebben we koude nachten. kan ook wat mist ontstaan, overigens. Uh, de mistbanken, het wordt echt uh, wat herfstig de komende dagen. Maar overdag, dan wordt het toch wel 18 graden. Moeten we het toch nog even hebben over het weekend? Slecht weer. Ja, in het weekend wordt het wisselvalliger. Uh, vooral zaterdagmiddag gaat het regenen. En zondag, dat is ook een dag met buien. Dat is jammer, omdat het natuurlijk net het weekend is. Maar het is, uh, na het weekend, dan knapt het toch weer op. Dus ja, uh, wisselvallig weekend, maar daarna weer wat beter. Dank je, Gerrit. Jacques Brel heeft er één in Brussel. En dus verdient Ramses Shafi er ook één in Amsterdam. Een metrostation dat naar hem vernoemd is. Dat vinden twee vrienden uit Amsterdam. Die hebben inmiddels al zo'n 4000 handtekeningen verzameld... van mensen die het met hen eens zijn. Niet jouw Wijnen is een van die initiatiefnemers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kwam u op het idee? Kwam dat echt door Brussel? Uiteraard. Uh, we waren in Brussel en we zaten daar in de metro op een gegeven moment... Uh, er in donkere tunnels en uh, in één keer verscheen daar een metrostation met uh, de knappe naam Jacques Brel. Ja, en eigenlijk uh, dachten we van, hé, wat, wat mooi, wat, wat, wat goed dat uh, België en de Brusselaar op die manier uh, zo'n uh, held eren. En uh, uh, ja, toen was eigenlijk het idee geboren. Je moet er maar blij mee zijn natuurlijk, maar dat, dat zullen we niet meer weten met een eigen metrostation. Heeft u al een metrostation op het oog? De Vijzelgracht. En waarom de Vijzelgracht? Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, Ramses Shaffi heeft daar om de hoek gewoond. Uh, op de derde Weteringsstraat. Uh, uiteraard was hij ook een uh, graag geziene gast bij de gelagkamer... wat aan de overkant uh, uh, ligt. Dus het wordt echt toch wel gezien als zijn buurtje. Nou is de Noord-Zuidlijn niet bepaald een succesvol project te noemen. Is dit eigenlijk wel de juiste plek om hem te eren? Of als je denkt aan zijn uh, lied, we zullen doorgaan, juist een plek om hem te eren? Ja, ik denk uh, absoluut uh, uh, juist een plek. Aan de ene kant uh, uh, heeft u gelijk als u zegt van dat het niet een heel succesvol project is. Uh, dus ja, waarom niet uh, nu er wat meer uh, glans aan, aan, aan geven... en ervoor zorgen dat er ook uh, uh, mooie dingen aangekoppeld worden. Hoe, hoe oud bent u? <laughs> ik ben 33. 33. Maar hebt u dan Shafi een meegemaakt, zo hoogtepunten? Nou, waarschijnlijk... Uh, hoe oud bent u? 46. Nou, dan waarschijnlijk niet op de wijze zoals u dat heeft gedaan... Uh, maar voldoende om in ieder geval te weten wat hij voor Amsterdam heeft uh, betekend. Ja, wat is de fascinatie ik... dan? De, de fascinatie die, uh, die is ook terug te vinden op de, op de website uh, ja. uh, als je kijkt naar wat bent, de ambassadeurs u op, allemaal... U bent, op, u bent nu op de radio, dan mag u het even vertellen. Wat zegt u? U bent nu op de radio, dan mag u het even vertellen. <laughs> nou, ik vind sowieso dat, dat hij het verdient als je kijkt wat hij betekend heeft uh, voor Amsterdam. Uh, uh, en ook uh, uh, hoe je zich hier gepresenteerd heeft, uh, in combinatie met dat Amsterdam ja, wel wat creativiteit uh, erbij mag krijgen, uh, is het een, een ideale combinatie. Zeg, en, de, veel mensen zijn het met u eens, hè, want u heeft nu ruim 4000 handtekeningen opgehaald. Hoeveel heeft u er nodig om dit op de politieke agenda te krijgen? Want ik neem aan dat de politiek hier uiteindelijk over moet beslissen. Ja, ik heb mij laten vertellen dat uh, er officieel 1100 nodig zijn, uh, wil je een burgerinitiatief indienen en dat ze er ook naar gaan kijken. Dus u bent er al uh, wat dat betreft? Wat dat betreft zijn we er al, uh, maar natuurlijk hebben we voor onszelf een, een, een, een focus. We willen hier drie maanden mee aan de slag gaan en ook zorgen dat we hier uh, flink druk op zetten. En um, ja, dan gaan we met, een, met een, uh, een aantal wat wellicht wat hoger ligt naar de, naar de gemeente toe. En uh, dan is het aan hen. Zij zullen het besluit nemen uh, of het er komt, de ja of nee. En wie weet hebben ze nog wel meer Amsterdammers... naar wie ze de andere stations op de lijn dan zouden kunnen vernoemen. Dat, dat zou een nieuwe traditie zijn. zou dat zijn in de hoofdstad. Nigau hartelijk dank voor uw verhaal. En wij kijken of het er uh, van gaat komen. Dankjewel. Joep, dag. En dat was dan de Ramses-Chaffie-Lijn-Zing. Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Misschien kan dat dan wel bij de Vijzelgracht worden vermeld. Na vijf uur gaan we vanzelfsprekend verder praten over de eurocrisis. Met onder meer Chris Ostendorf in Brussel.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 Dit is Radio 1.